1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklund zometeen met Charles Boissefin... van de Deventer Musea over het afstoten van kunstwerken. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Donald Megens. Goedemiddag, Volker van der Graaf mag op proefverlof... zo luidt het advies aan staatssecretaris Steven. Greenpeace-activisten in Rusland worden aangeklaagd voor piraterij. Een uitzetting Angolese jongen is opgeschort. Hoge bewolking trekt langzaam naar het noorden van het land. Maar er is ook geregeld zon vanmiddag. Het blijft droog en het wordt 14 tot 17 graden. Ook morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Blijft het tot de avond droog. Echter, in de avondnacht en vrijdag, dan regent het soms. en Het wordt vrijdag wel flink zachter, zo rond de 20 graden. De Raad voor Strafrechtstoepassing heeft besloten dat Volker van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, in aanmerking komt voor proefverlof. uiteindelijke beslissing wordt genomen door staatssecretaris Steven. Die wees proefverlof vorig jaar nog resoluut van de hand, omdat hij maatschappelijke onrust vreest. Dat is voor de Raad geen argument. En de persoonlijke veiligheid van Van der Graaf is dat ook niet. De persoonlijke veiligheid van Van der Graaf is natuurlijk uh, zeker van belang. Uiteraard ook voor hemzelf. Dat heeft hij zelf ook in de gaten, neem ik aan.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 Uh, vind ik ook geklaagd en uh, toont aan dat uh, ook de staatssecretaris... blijkbaar niet zo stevig is als dat hij doet voorkomen. Gerard Schouw van D66 vindt dat Teven de tijd moet nemen... om tot een goed besluit te komen. De heer Teven moet alle rust nemen, alle voor's en tegen's uh, afwegen... Uh, en dan een beslissing nemen. En ik vind niet dat politieke partijen, voordat Teven een beslissing heeft genomen... standpunten in moeten nemen. Politiek gaat daar niet over. Uh, dat ligt nu bij Teven. In Rotterdam reageerde oud-LPF-politicus Joost Eerdmans op het mogelijke proefverlof. Vorig jaar nog haalde Eerdmans ruim 40.000 handtekeningen op... tegen een mogelijke vervroegde vrijlating van de moordenaar van Fortuyn. en is dan ook tegen een mogelijk proefverlof... en vreest maatschappelijke onrust als dat er toch komt. Absoluut. Kijk, ik heb al eerder gezegd... dat het een levensgevaarlijk vonnis geweest, want hij komt te vroeg vrij, sowieso. Dat kan mensen op hele verkeerde gedachten brengen. En daar zijn ook wel, wel aanwijzingen voor geweest en geruchten. Dus... Maakt u zich zorgen?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 Maar kan hij dat proefverlof eigenlijk nog voorkomen? Nou, dat wordt wel heel erg moeilijk, hoor. Kijk, dat proefverlof, zegt die raad, dat wordt steeds belangrijker... naarmate zijn voorlopig geen vrijheidsstelling dichterbij komt in mei 2014. Uh, dus die maatschappelijke onrust is daaraan ondergeschikt, zo langzamerhand, zegt de raad. Bovendien, uh, zegt de raad, die, die, die maatschappelijke onrust, die vermeende onrust... die heeft uh, de, het OM, de staatssecretaris en de directeur van de gevangenis... niet goed genoeg onderbouwd. Um, en, zegt de raad, juist zo'n proefverlof is een, een middel om te anticiperen op die onrust. En ze dragen eigenlijk de, de staatssecretaris ook op om maatregelen te nemen om die onrust tegen te gaan. Dus er staat nogal wat in, uh, in dat hele oordeel en ik denk dat Teven daar niet zo heel erg makkelijk omheen kan. Er zal echt met nieuwe stevige argumenten moeten komen om uh, onder de proeverlof uit te komen. Volgende week maandag mogelijk horen we meer. Dankjewel, Ilan Sluis. Vijf bemanningsleden van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise zijn in Rusland aangeklaagd voor piraterij. Activisten werden vorige maand opgepakt bij een protestactie tegen oliewinning in het Noordpoolgebied. In totaal werden er dertig bemanningsleden gearresteerd en onder hen ook twee Nederlanders. Correspondent David-Jan Godfra in Moskou. David-Jan, um, twee Nederlanders daar onder de, de arrestanten. Weet je al iets meer over hun lot? Nee, nog niet. Ze hebben hun in staat van beschuldigingstelling nog niet uh, gekregen. Maar de verwachting is wel dat het uh, hetzelfde zal zijn voor alle dertig mensen op, dat, uh, op die Arctic Sunrise. Um, volgens een bron van het uh, persbureau Interfax hier in, uh, in Rusland... krijgen overigens alle dertig uh, activisten vandaag hun uh, aanklacht te horen. Dus uh, ja, later vanmiddag waarschijnlijk weten die twee Nederlanders ook waar ze aan toe zijn. Ja, Deze aanklacht, was die ook verwacht? Nou, niet zo zwaar, eerlijk gezegd. Die piraterij, dat is een, een, een misdrijf waar 15 jaar gevangenisstraf maximaal op staat. Dat is een hele zware aanklacht. Bovendien heeft president Poetin vorige week laten weten dat er, wat hem betreft geen sprake is geweest van, van piraterij. Hij heeft gezegd, er zijn weliswaar wetten overtreden, internationale wetten. Maar van piraterij was volgens de president geen sprake. En in een land waar meestal gebeurt wat de president wil... is het dus heel opmerkelijk dat de, de opsporingsautoriteiten nu hebben besloten... om toch die piraterij te last te leggen. Hmm. En uh, vijf verdachten hebben nu al gehoord dat ze uh, daarvan worden verdacht. Dat dat de aanklacht is. Geldt het ook voor die twee Nederlanders dan uh, later vandaag? Ja, dat denk ik wel. Kijk, tot nu toe zijn ze allemaal, alle dertig... dus op dezelfde manier behandeld. Uh, ze zijn allemaal... Uh, hebben ze een, een verlengd voorarrest van twee maanden... aan hun broek gekregen... Uh, in de afgelopen, het afgelopen weekend en uh, vorige week donderdag. Ik denk niet dat er in die aanklacht... zo heel erg veel anders uh, uh, verschil gemaakt zal worden. Dat wil overigens niet zeggen... dat ze daar ook allemaal voor veroordeeld zullen gaan worden. Ik denk eerder dat dit een waarschuwing is... van de Russische autoriteiten. van Wij willen dit soort acties niet. Wees voorzichtig, doe het maar liever niet, want dit is wat je te wachten staat. Een signaal aan buitenlandse activisten. Ik dank je wel, David-Jan Godfouin. Het internationaal strafhof in Den Haag vermoedt dat Kenia getuigen omkoopt... om de processen tegen president Kenyatta en vicepresident Ruto te beïnvloeden. Het hof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een Keniaan... die smeergeld zou hebben betaald. Strafhof denkt dat de man deel uitmaakt van een grotere groep... die door de Keniaanse regering is opgezet om het proces te beïnvloeden. Kenyatta en Ruto worden verdacht van mensenrechten schendingen... na de Keniaanse presidentsverkiezingen in 2007. In de nasleep van die verkiezingen vielen bij geweld zo'n 1200 doden. Het proces tegen Ruto is al begonnen. Kenyatta moet in november voorkomen. En beide zeggen dat ze onschuldig zijn. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. De uitzetting van een 22-jarige Angolese jongen uit Limburg is opgeschort. De Wime Domingos was een half jaar te oud... om gebruik te kunnen maken van het kinderpardon... Een tekende bezwaar aan. Nu mag hij in Nederland de uitkomst van de procedure afwachten. Zo heeft de staatssecretaris Steven van Justitie besloten. Domingos woont al twaalf jaar in Nederland. En hij zou vrijdag worden uitgezet. Hij zat inmiddels in vreemdelingendetentie. De leerlingen van scholengemeenschap Imel-Galdoen in Rotterdam... blijven dit schooljaar bij elkaar. Dat is vanochtend bekendgemaakt. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs. De ruim 600 leerlingen die blijven in ieder geval bij elkaar. Bij elkaar in de klas en ook in het gebouw. Ibn Galdoen houdt op te bestaan, maar gaat als filiaal van een christelijke scholengemeenschap verder. En het filiaal wordt aangestuurd door een aantal scholen die in een stuurgroep komen te zitten. Nou, 1 november dan gaat het geld aan voor Ibn Galdoen dicht. Maar voor de leerlingen lijken de gevolgen nu dus erg mee te vallen. Voor de zomer werden op de Ibn Galdoen school eindexamens gestolen. En later bleek dat er veel meer mis was. Er stonden er onbevoegde docenten voor de klas en waren de financiën niet op orde. Minister Dijsselbloem praat vandaag weer met kamerleden van de oppositie over de begroting. Gisteren toonden de fracties zich teleurgesteld over hoe die gesprekken liepen. Peter Blok is bij het overleg. Peter, zit er vandaag al schot in? Uh, nou nee, die oppositiepartijen zijn uh, nog lang niet tevreden. En de druk wordt ook flink opgevoerd. Want niet alleen de financieel woordvoerders die komen hier naar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 de 700.000 mensen die langs de kant staan en ook in het belang van gezinnen die grote zorg hebben over wat op ze, wat op ze afkomt, uh, ja, zal het kabinet zijn plannen moeten gaan aanpassen. Dat zegt voor mij dat, dat het, het gaat natuurlijk hè, met alle waardering voor het hele goede werk dat door de financieel woordvoerders al is gedaan, dat het natuurlijk niet alleen over cijfers gaat. Het gaat ook over politiek, het gaat over een commitment van het kabinet, maar ook van de partijen die hier worden uitgenodigd, of ze al of niet op een bepaalde politieke koers, die anders moet zijn dan de koers... die het kabinet tot nu toe gevaar heeft, uh, willen meegaan. Ja, dat was uh, Bram van Ooyek van uh, GroenLinks. Ja, hij zegt uh, ook van, uh, we willen duidelijk dat uh, Dijsselbloem... met andere plannen komt, plannen die ons kunnen overtuigen. Ja, en Dijsselbloem moet ook eigenlijk kiezen wie het uh, nieuwe vriendje wordt... of waar ze in ieder geval zaken mee kunnen doen. Uh, er is ook haast geboden, dat zegt de fractievoorzitter van de VVD... Halbe Zeilstra. Daar ben ik het zeer mee eens. Daar heeft de oppositie ook een grote rol in. Dat vergt inspanningen van iedereen. Wat mij betreft mag het vandaag. Hoe sneller, hoe beter. Want ik denk dat het steeds moeilijker uit te leggen is aan, uh, aan de mensen in het land... dat we uh, uh, hier in de politiek met elkaar rondjes blijven draaien... terwijl we in een crisis zitten. Dus wat mij betreft zo snel mogelijk. Maar dat vergt dat iedereen ook de bereidheid heeft om daarin inschrikkelijk te zijn. VVD-fractievoorzitter Zelstra en een bijdrage van Peter Blok. Peter, dankjewel. Sport. De derde dag van het WK-turnen in Antwerpen. Er komen nog twee Nederlandse vrouwen in actie. In het Sportpaleis verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, eh, wie zijn dat? Dat zijn Noël van Klaveren en Chantisha Netep. Noël van Klaveren bijt het spits af om half twee. Ze gaat een meerkamp turnen en ook nog eens twee sprongen doen, want ze hoopt zich zowel te plaatsen voor de meerkampfinale als misschien ook wel voor de sprongfinale. Zou op zich niet ondenkbaar zijn. Ze is tenslotte degene die een zilveren medaille op sprong won tijdens de afgelopen Europese kampioenschappen in Moskou. Maar ja, een medaille pakken op een wereldkampioenschap, dat is natuurlijk weer een heel andere koek. Chantisha Netep gaat ook een meerkamp turnen en ook zij gaat een gooi doen naar sprong. Ook dat is niet volkomen Onlogisch, want uh, zij is de juniorenkampioen op sprong van vorig jaar Europees. Uh, en ja, zij wil het ook graag laten zien op het allerhoogste niveau op het WK, dus in Antwerpen. En, en maken ze kans? Wat denk jij? Gaan ze die kwalificaties overleven? Ja, een meerkampfinale zou, uh, zou mogelijk moeten zijn. In ieder geval voor Noël van Klaveren. Zij heeft toch echt wel een doorbraakje beleefd uh, sinds die zilveren medaille die ze in Moskou behaalde op dat EK. En uh, ja, je ziet haar eigenlijk groeien in uitstraling, in charisma, in zelfvertrouwen. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze zich staande gaat houden in dit mondiale veld. Chantisha Netep is wat lastiger in te schatten hoe die zich op seniorenniveau gaat uh, houden op een WK. Maar dat het een groot talent is, dat is duidelijk. Dan eindigen die kwalificaties uh, vanavond, uh, Edwin. Hoe ziet het programma er dan uit voor de komende dagen? Ja, dan beginnen we met finales. Morgen de meerkampfinale bij de Mannen. Met natuurlijk twee Nederlanders. Casimir Schmid en Bart Deurlo. Vervolgens op vrijdag de meerkampfinale bij de Vrouwen. En het weekend staat in het teken van de toestelfinales. En als je het hebt over de medaillekansen voor Nederland... dan moeten we daar toch vooral van hebben. We blijven het volgen. Dankjewel. Edwin Cornelissen. Titelverdediger Bayern München gaat vanavond in de groepsfase van de Champions League... op bezoek bij Manchester City. Kranker staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Bayern München won zijn eerste wedstrijd met 3-0 van CSKA Moskou. Manchester City versloeg met dezelfde cijfers het Tsjechische Victoria Pilsen. Dat was volgens trainer Pellegrini een belangrijke zege. Voor mij was het heel belangrijk om de eerste drie punten te winnen... die we tegen Victoria Pilsen spelen. Dat is heel belangrijk en we spelen that way, most important. The second thing is try to to win now our points here at home and inclusive I know that buying is a very is very strong team, but I think that we are also in a very good moment so we we hope we can leave the three points here. Nieuwe verkeersinformatie. Jolanda van der Velde. Dorot, er was een uh, uitzonderlijk transport onderweg op de A27 Breda richting Utrecht. Dat is inmiddels aangekomen daar waar het moest zijn. Maar tussen knooppunt Gorkum en Noordloos nog zo'n twee kilometer. Dankjewel. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Volkert van der Graaf mag op proefverlof, zo luidt het advies aan staatssecretaris Steven. Die denkt daar nog een paar dagen over na. Greenpeace-activisten in Rusland worden aangeklaagd voor piraterij, ze riskeren 15 jaar celstraf. En uitzetting Angolese jongen is opgeschort. Hij mag de uitkomst van de procedure afwachten buiten de cel. Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Het is 14 minuten over 1, Zometeen het vervolg van lunch. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn niet meeverzekerd. Ah, nee, hè? Wel zo slim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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Charles bosse van de Deventer Museum. En dat gaat over het afstoten van kunstwerken. Want dat is namelijk wel een thema bij de verschillende musea. Er ontstaat een tekort aan vrachtwagenchauffeurs de komende jaren. En dus kijken we deze week mee over de schouder van de truckers. Overnacht in de cabine, dat hoort er dan bij natuurlijk. Maar voor de soms eenzame avonden is er gelukkig de DVD-speler. Moet, moet je naar één kijken, want ik heb nog een pornofilmpje porno op snel. Ik heb het al in Duits.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 Dit is Radio 1, de werklunch. Je hebt als museum een vol depot en ook dringend geld nodig. Wat doe je dan? Het Wereldmuseum in Rotterdam zag wel wat in een kleine opruiming. De motieven leken heel nobel, want het museum wilde minder afhankelijk worden van de gemeentelijke subsidie. Maar de wethouder die stak er een stokje voor. Hij deed dit met de LAMO in de hand. De L-A-M-O. Ja, de wat, ik hoor het u denken, dat is de leidraad voor het afstoten van museale objecten. Een richtlijn waar elk museum zich aan moet houden. Charles Boiservain is directeur van de Deventer Musea, waaronder het Historisch Museum Deventer. En hij wil graag af van 57 kunstwerken. Meneer Boiservain, hartelijk welkom. Dank u wel. Waarom wilt u die afstoten, die 57? Omdat deze 57 schilderijen niet passen in het collectieplan van die collectie waar ze bij horen. En daar ligt nu een dikke laag stof op in het depot. En u denkt, dan kan ik ze beter verkopen. Nou, tot nu toe ligt er nog geen dikke laag stof in ons, bureau, in ons depot. Dus dat is heel mooi. Bij, bij wijze van maar spreken. Bij wijze van spreken, ja. Nee, ze worden inderdaad niet, uh, niet gebruikt. Ze zullen nooit uh, meer in het museum komen, denk ik. Niet in ons museum uh, binnen deze collectie, nee. Maar, hebt u een idee wat ze moeten opbrengen? Um, we, de schilderijen zijn in 2003 aan ons geschonken. Daarvoor zijn ze getaxeerd. En zij gaan opbrengen uh, een derde. De, nou, ja, moet ik zo zeggen. Als ze aan het eind van de LAMO-procedure verkocht worden. en daarvoor gaat nog een hele hoop stappen vooraf. dan zullen ze een derde van de waarde opbrengen uit 2003. En ik denk dat het dan om een. Nou, misschien. als het inderdaad allemaal verkocht wordt. 15.000 euro, 20.000 euro okay. zal opleveren. Ja. Nou, daar kan je niet, kan je niet gelijk een hele nieuwe vleugel van bouwen bij het museum, maar... Nou, de, alles is relatief. Als het, uh, voor het Rijksmuseum zijn dat, kleine, zijn dat uh, kleine bedragen, en bij ons is dat... Uh... Uh, zijn dat behoorlijk bedragen? Je kunt het wel maar, gebruiken, kortom? Nee, je kunt het niet gebruiken. Je kunt het maar voor één doel gebruiken. Uh, wanneer je uiteindelijk na die lange procedure museumvoorwerpen afstoot uit je collectie. en de laatste fase zou zijn dat je dat via een veiling verkoopt. en dat dat geld opbrengt. dan kun je dat alleen maar gebruiken voor het aankopen van voorwerpen die wel in je collectie vazen. Dus okay. je kunt daar niet je lekkende dak mee repareren? Nee, nee, nee. Alleen maar, alleen maar om de collectie uit te breiden uh, met, met nieuwe ja. stukken. Um, u hebt eigenlijk een beetje gezegd, van, nou, dat is een enorme lange procedure. U, u, u zei het ook in een van dit gaat om schilderijen die ooit geschonken zijn. Het ja. lijkt me dat je dan eerst met de schenkers nog even praat, van, uh, vinden jullie dat goed? Ja, dat is in dit geval ook gebeurd. Die vinden dat ook goed en die hebben ook gezegd, nou, uit die schilderijen die niet in het collectieplan passen, uh, nemen wij er nog een aantal terug, dus dat is inmiddels ook gebeurd. En vervolgens uh, ga je de procedure vervolgen. Wa waarom duurt die procedure zo lang eigenlijk? Nou, in dit geval duurde de procedure niet zo lang. Maar wij hebben ruime ervaring met afstoten van allerlei verschillende voorwerpen. En u kunt zich voorstellen dat uh, bijvoorbeeld onze muntencollectie... die zo'n 14.000 voorwerpen telt... en die wij uh, terug zouden willen brengen naar een collectie van 5.000 voorwerpen... dat dat bij munten uh, wel heel moeilijk is. Omdat daar... Uh, heel veel dezelfde munten inzitten, maar van verschillende kwaliteit. Dus één munt kan heel waardevol hmm. zijn... en de exact dezelfde munt kan niet zo, veel, niet zo waardevol zijn. Ja, ja. Is het eigenlijk moeilijk om die stukken kwijt te raken? Want uh, wel ook iets over het tropenmuseum. Die, die zijn heel lang al bezig met uh, de, de bibliotheekcollectie ergens onder te brengen. Nou, ik denk dat uh, het voor sommige collecties moeilijk zal zijn... en voor andere collecties niet... Uh, ik heb, uh, als ik uit mijn eigen ervaring uh, spreek, dan uh, merk ik inderdaad dat uh, wanneer je die voorwerpen die je wil afstoten uit je eigen museum aanbiedt aan andere musea, dat daar over het algemeen weinig belangstelling voor is. Dat wil zeggen een enkel stuk, een enkel topstuk wat elders ontbreekt ja. en daar een rol kan vervullen. Want die die zitten zelf wel. ook met volle depots, waarschijnlijk. Uh, ja, maar goed, dat zou toevallig dan hetzelfde type voorwerpen uh, moeten zijn. Uh, maar om een voorbeeld te noemen van die munten waar nu drieënhalf jaar al mee bezig zijn... en wat op zijn eind loopt... en feitelijk op het punt staat... om uh, ja, naar andere musea af te stoten... dan merk je dat uh, bijvoorbeeld het sluiten... van een geldmuseum in Utrecht... dat dat een, uh, ja, een hele belangrijke factor is. Ja. En niet zoveel andere musea zitten te wachten op... Op uh, munten. Ja. Dus daar kon je nog wel eens wat kwijt. En, en dat wordt ook steeds lastiger nu. Dus. Nou ja, dat, dat wordt dan lastig. En dat betekent, uh, nou ja, procedureel is dat niet, dan niet zo lastig. Want uiteindelijk, als laatste fase, dan gaat het naar een veiling en dan vinden ze weg wel. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel die museumvoorwerpen... die toch om een of andere reden in een museum... dus in een openbare collectie zijn gekomen... is het toch wel in de geest van nou. de mensen die het geschonken of gekocht hebben... dat het ook naar een openbare collectie terug teruggaat. Nou, eigenlijk klinkt het toch ook heel logisch om, om te zeggen tegen musea... zeker ook met al die uh, subsidies waar, waarop bezuinigd wordt... en altijd je zegt, nou ja goed, als je dan toch wat over hebt... probeer het maar zo snel mogelijk te verkopen. Maar zo werkt het dus niet. Nou, het, de snelheid zal het probleem niet zijn... bij het verkopen van uh, museumvoorwerpen of kunstvoorwerpen. Maar uh, het probleem zit erin dat je... of het probleem, maar het, het punt is dat je het, de opbrengst niet kunt aanwenden... voor je algehele maar, exploitatie. Maar goed, ook, ook het, wordt, het wordt niet heel makkelijk gemaakt... om van de een op de andere dag iets te kunnen verkopen... Nee, van de een op de andere dag niet. Daar gaat die procedure is, is dat ook omdat je uh, misschien toch uh, dan ineens een, toch een stiekem een van Gogh verkoopt? Uh, om, om, om... Nou, je moet uh, die, die LAMO, dat is een, een protocol, dat is een procedure, een afvinklijstje wat je netjes moet uh, volgen. En uh, dat voorkomt dat je per ongeluk uh, iets uh, op een foute manier verkoopt. Uh, maar uiteindelijk uh, zou ook dat nog kunnen, een Van Gogh, ja. Ik kom zo meteen bij u terug. Siebe Weide, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de directeur van de Nederlandse Museumvereniging... en u bezorgt met die voor een hoop werk af en toe... want uh, u bent betrokken bij het aanpassen van die LAMO. Dat is die, die richtlijn uh, dus, hè? Ja, uh, waarom moet die worden aangepast in uw ogen? Nou, de LAMO is een uh, reglement. En reglement moet je eens in de zoveel tijd weer eens tegen het licht houden... of die uh, nog van deze tijd zijn. Um, waar we precies uh, naar kijken op dit moment is uh, dat het een reglement is dat grofweg voor ieder object dezelfde methode van uh, afweging uh, voorschrijft, terwijl er zijn objecten, nou en, en zoals zegt het net al, uh, ja, die zijn eigenlijk niet zo belangrijk, uh, daar zou je misschien wat makkelijker vanaf moeten kunnen. En er zijn objecten die zijn eigenlijk te belangrijk en daar zou je iets preciezer moeten zijn. Oh. Dus uh, we, we proberen de regels zo te buigen uh, en te veranderen... dat wanneer we uh, nou, wanneer wat meer mensen mee moeten kijken... omdat het echt om iets heel belangrijks gaat, dat we dat dan ook doen. En wanneer het om uh, nou ja, laten we zeggen de ploegschaar- en olielampencollectie gaat... die uh, hier en daar te vinden is, en waar eigenlijk niet zoveel interesse in is... Hmm. dat het wat makkelijker is. Merkt u dat musea uh, ja, toch proberen wat aan die richtlijnen om daar onderuit te komen... Nou, nee, eigenlijk niet. En dat is ook wel te begrijpen, want uh, het is geen wet. Het is een uh, reglement dat de musea elkaar eigenlijk opleggen. Het is een vrije keuze of je daar aan mee wilt doen. Hè. Je bent dan lid van een vereniging en dan hou je je aan de regels van die vereniging. Uh, dus het is, het, ja, de motivatie zit bij de musea zelf om dat zo te doen. Ja, want het klinkt eigenlijk best logisch, hè? want de subsidiekraan wordt hier en daar behoorlijk dichtgedraaid. Dat je zegt, nou ja, als je dan toch spullen over hebt, verkoop het allemaal en dan kan je daar weer mooie dingen van doen. Ja, dat, dat klinkt op zich logisch, hè. tafel zilver verkopen, want uh, uh, je, je komt de maand niet rond. Uh, maar musea zijn natuurlijk uh, ingericht om uh, zaken te bewaren, niet alleen voor nu, maar ook voor uh, toekomstige generaties. En uh, je, moet het, uh, je moet de eeuwigheid niet voor het tijdelijke uh, probleem uh, verhuilen. Nee. Uh, ik vroeg net aan u, van zijn er niet musea die eronder uit proberen te komen? Maar we hebben natuurlijk ook even gezocht en we kwamen bij uh, een kwestie in Gouda, het museum, ja. dat daar een Marleen Dumas uh, had verkocht. Terwijl er nog drie andere musea geïnteresseerd waren. Dus er zijn Klopt. wel degelijk musea die onder de, onder de richtlijn proberen uit te komen. Ja, dat was een, een heel uitzonderlijke situatie en uh, dat heeft ook uh, de vereniging behoorlijk op zijn grondvesten doen schudden. Uh, we hebben uiteindelijk uh, na uh, vele afwegingen besloten Gouda uh, niet uit de vereniging te zetten. Ook omdat we oog hadden voor het feit dat uh, het museum behoorlijk onder druk werd gezet door de gemeente Gouda om uh, met een bezuinigingsvoorstel te komen. En we constateerden dat uh, de reglementen, dus die LAMO, uh, wel wat precisering nodig hebben. Juist bij zo'n belangrijk stuk, zoals in Gouda Gaande was, uh, schiet de procedure hier en daar wel wat uh, te kort. Vandaar ook dus uh, de aanpassingen, daar bent u druk ja. mee. Dank dat u even naar de telefoon kwam. Uh, Sybe Weiden is directeur ja. van de Nederlandse Museumvereniging. En uh, Charles Bassovijn is directeur van de Deventer Musea, die zit hier. Um, ik vroeg me nog even af, als u dan uh, uiteindelijk uh, overeenstemming hebt met een ander museum om iets over te dragen, levert het dan voor u in Deventer nog iets op? In eerste stand uh, niet als u doelt op uh, financiële opbrengst... Um, de, het is goed gebruik dat, uh, dat je onderlinge musea, omdat een voorwerp wat wij willen afstoten uh, toch bedoeld is om in een publieke collectie terecht te komen, dat als dat enigszins kan, om dat met gesloten portemonnee te doen. Uh, mijn ervaring tot nu toe is dat de aard van de voorwerpen zich daar ook wel voor leent. Maar ik kan me voorstellen dat wanneer er kunstvoorwerpen uh, overgedragen worden aan een ander museum en je hebt ze al dertig uh, jaar beheerd, daar enorm veel Geïnvesteerd, gerestaureerd, uh, heel, heel veel ingeïnvesteerd... geïnvesteerd. Dat je het nieuwe museum wel vraagt een bijdrage in die kosten te, uh, wow. te leveren. Wat zegt u tegen mensen die op de zolder ineens nog allerlei prachtige dingen vinden en denken van dan laat ik dat dan maar aan die musea geven? Bijvoorbeeld in Deventer. Even, even een beetje rustig. Uh, nou, de mensen moeten weten dat, uh, het, uh, mo dat een museum geen dumplaats is van, uh, van spullen die uh, elders over zijn. Uh, dus je moet van, te van tevoren heel duidelijk maken dat je als museum uh, geld investeert om erfgoed of kunst te bewaren. Dat dat geld kost. Dat daar een plan voor is. Dat er uitgangspunten gelden. En uh, dat we het ook alleen maar aannemen wanneer het past in ons plan. Dus we selecteren aan de voordeur. Dat is het mooiste. Ja, ja. Om te voorkomen dat straks die hele depots vol liggen. Met dat dingen die die depots vol liggen ja. Waar nooit iemand meer naar om kijkt. Ja, dus dat als je, die je die daar maar duidelijk over bent... Uh, dan, en je bent ook duidelijk achteraf wanneer je alsnog afstoot en dan de mensen duidelijk maakt hoe die procedure loopt dan hebben ze niet het gevoel van oh, wij schenken iets aan een museum en we weten niet wat er over 10 of jaar nee, mee gebeurt Dank voor het gesprek hier over dit onderwerp uh, Charles Bosser, hij is van de Deventer Museum In de praktijk De lunchverslaggever op werkbezoek omdat er de komende jaren meer vrachtwagenchauffeurs nodig zijn... verdiepen we ons deze week in de wereld van de truckers. Door buitenlandse chauffeurs die bij hun vrachtwagen koken en afval achterlaten... wordt er ook strenger gecontroleerd op overnachtingsplekken. en moet er vaker voor worden betaald. Tot ongenoegen van veel andere chauffeurs. In de Rotterdamse haven bij het truckersrestaurant Appie Happy ontmoeten we Henk Bischop. Hij trekt zich van dat parkeerbeleid niet veel aan. En staat vlak achter het restaurant met zijn wagen. Verslag even Maarten Bleumers nam daar gisteravond een kijkje. Een patatje penda en een broodje kalletstokje. En dan een fantasia. Even een vrouw achter de bar vragen. Ik ben toch nieuwsgierig op zo'n plek. Het, het stereotype is toch de chauffeur die het balletje bestelt? Wat gaat er het meest over de toonbank? Andijvis stampot Andijvis stampot echt waar? Ja. Oh, wat grappig. Ja. Dat had ik toch niet verwacht. Is dat het hele jaar door? Ja. Goedenavond, mag je even naast me komen zitten? Ja, zeker. Ja. Chauffeur, neem ik aan. Ja. Ja? ja. Allang gepokt en gemazeld? Eh, sinds mijn 22. Echt waar? Ja, echt wel. Dat is toch heel kort geleden? Eh, uh, 34 jaar terug. Dus uh, Ben je van de radio? <laughs> ja. Oh, mag ik een verzoekplaatje aanvragen? Dat mag. Wat had u willen hebben? Wat had u willen hebben? Eh. Ab, uh, abnormaal. Ja? Mama, waar is mijn string? Mama, waar is mijn string? Mama, waar is Gaat u nou vanavond in de, in, de, in de cabine luisteren of thuis? Thuis ben ik uh, voorlopig nog niet. Nee? Uh, ik werk uh, vijf dagen in de week. Dus weekends naar huis. Ja, het is mijn tweede huis. Echt waar? Ja. M mag ik mezelf uitnodigen? Om nou oh, daar eens een kijkje te nemen? Uh, je mag er ook in slapen, als je wilt. Dus. Gaan we die, die kant op? Ja, prima. Ja, we hebben hier vroeger gezeten. En, uh, nou oh ja, toen was het uh, s'nachts half vier moest de ons eruit kopen, zo gezellig was. Het. En, uh, ja. Maar ja, door het parkeerbeleid hier is alles naar de kloten gegaan. Ja, dat, elk gesprek wat ik hier voer, komt dan toch weer daarop neer. Ja. Het parkeerbeleid. Men, men wil niet dat er, eigenlijk komt er op neer, men wil niet dat er wild gekampeerd wordt. Hè? Dat is eigenlijk een beetje het maar, maar, idee. Maar kwam, kwam dat door die buitenlanders. Uh, door de ja. Polen, Hongaren, Roemenië. Ja, daar hebben ze zaken. wat aan gedaan door, door mooie parkeerplaatsen ja, te maken. dat is, vind ik, uh, is goed, maar... En dan sta je hier en uh, een beetje over tijd bent, krijg je al een print aan het raam. 90 euro. Al meegemaakt? Ja, twee keer. Oh. Ja. Waar gaat u uh, overnachten? In mijn cabine. Ja, maar, maar op dat mooie terrein of hier op de parkeerplaats? Nee, ik blijf hier staan. Oké. Okay. Maar dit is mijn auto, joh. Oh, mooie groen bekleed. Oh, sorry. Ja, denk op uh, mijn koekjes, hè? Dit zijn de... Sorry. Maar ah, dat geeft niks, Ik om. ga op de koekjes-trommel staan. Gaat goed, geloof ik. Er uh, zijn pepernoten, dus uh, oh. dat maakt niks uit. Hoe maakt u zo'n cabine, hoe maakt u zich die eigen? Ja, ik heb hier mijn thuisgevoel, ik heb een dvd'tje. En, uh, moet, je, moet je naar één kijken, want ik heb nog een pornofil, pornofilmpje op staan. Nou, laat maar zien dan. James Bond, daar ben ik helemaal gek van. Ik zit altijd Duits. Maar... We begrijpen de strekking wel hoor. Ik heb mijn tekenfilmpje. Ja, ze noemen mij uh, elke keer dat ik hier zit altijd Henkie uh, Porno. Ik mij helemaal aan dichten. Fotootjes zie ik staan. Dat is uh, mijn zoon. Ja, die is helemaal uh, overleden. Hij was net twintig en ik kocht een uh, nieuwe vrachtauto voor hem. Ik heb ik zelf ook gekocht. En, uh, hij zei, pa, dan gaan we met z'n tweeën. En hij had er één dag mee gereden en toen is hij met de persoonauto veranderd. Ze zeggen, je kan het niet weer terugdraaien, maar daar heb ik zijn foto op het dashboard. Maar uh, zijn autootje waar ik toen uh, die eerste rit mee gedaan heb, heb ik uh, nu nog steeds na 11 jaar. Ja? ja. De, de vrachtwagen. De vrachtwagen. Dankzij mijn dochter, omdat zij er weer mee door wil rijden. Ik zei: nou ja, ik ze, dan gaan we gewoon door. Dus. Ik heb gezegd: ik ga door, tot op mijn 65. Maar ik zie het wel zitten dat ik doorga tot mijn 70. Want ja, het zit in mijn bloed. Ik heb een vrachtauto liever dan mijn vrouw. Heel, ja, is dat echt zo? Ja. Ja? Ik heb wel liefde voor mijn auto. Ja, ja, ja, maar dan zet ik uw vrouw ernaast en dan moet u kiezen. Ik ben gewoon eerlijk. Dan stap ik liever op. De auto. Mijn auto, dat is, uh, ja. Het leven van een vrachtwagenchauffeur, dat, dat zit gewoon in mijn hart en mijn bloed. Uh, dat gaat me voor. Ja. Dat, ja. Ik kan er niks noemen, het is gewoon zo. <tie> Morgen meer over de chauffeurswereld. Onder andere over de vraag of we het probleem van de buitenlandse chauffeurs nog gaan oplossen. Zometeen is er Stam.nl. De stelling dan: Volkert van de Graaf moet met proefverlof kunnen. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal, Mark Visser. Het faillissement van OAT kost de stichting Garantiefonds Reisgelden rond de 20 miljoen euro. Uit gegevens van de curatoren blijkt dat zo'n 80.000 mensen gedupeerd zijn. Het is het hoogste bedrag dat ooit is uitgekeerd na het faillissement van een reisorganisatie. Voorkeur van de Graaf is al eerder met verlof geweest, staat in de uitspraak van de Raad van strafrecht toepassing. Op 21 februari 2007 is hij incidenteel buiten de gevangenis geweest. Volgens de Telegraaf is de moordenaar van Pim Fortuyn bij een begrafenis geweest. Al eerder meldde de Telegraaf dat hij bij de begrafenis van zijn oma was geweest en dat werd toen niet bevestigd.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 En de leerlingen van scholengemeenschap Ibn Galdoen in Rotterdam blijven dit schooljaar bij elkaar als nevenvestiging van een christelijke scholengemeenschap. De leerlingen krijgen les op de locatie waar ze nu al zitten. Over een jaar moet er een nieuwe islamitische school worden opgericht onder een nieuwe stichting en met een volledig nieuw bestuur. Dat is het belangrijkste nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. .nl. .Jurgen van den Berg. Volkers van de Graaf moet gewoon met proefverlof mogen. Dat vindt de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming. Zo heet die raad officieel. Een jaar geleden besloot staatssecretaris Steven van Justitie dat van de Graaf niet met proefverlof mocht. Omdat dit onrust in de maatschappij zou veroorzaken. Volgens de raad moet de staatssecretaris zo snel mogelijk een nieuwe beslissing nemen. De VVD-Tweede Kamerfractie heeft al een duidelijk advies voor Teven. Ja, de VVD-fractie verwacht van de staatssecretaris... dat hij daar geen toestemming voor wil geven. Gegeven dus de enorme impact die het zou hebben... als deze meneer vrij oploopt. Van de Graaf werd in 2003 tot 18 jaar zelf veroordeeld... voor de moord op Pim Fortuyn. Als hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten... dan kan hij vervroegd vrijkomen. Dat is dan in mei 2014, volgend jaar dus. Moet Van de Graaf, net als iedere andere veroordeelde, gewoon proefverlof krijgen? Of is de samenleving er nog niet aan toe dat Volkert op vrije voeten is? Ik praat erover met de Onno de Jong, die is strafrechtadvocaat te Utrecht. Hartelijk welkom. Dank u. Drie keuzes aan het begin altijd van standpunt.nl. Daar mag u maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Iedereen heeft recht op proefverlof. Nee. Teven staat voor een lastige beslissing. Nee. Volkert Van de Graaf is een gevaar voor de maatschappij. Nee. En dan uh, de stelling. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. Volkert van de Graaf moet met proefverlof kunnen. Bent u nou eens of oneens met die stelling? Laat dat weten via de sms. 7070. Uh. Kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens. Doe het dan met hekje standpunt. Volkert van de Graaf moet met proefverlof kunnen. Kort en krachtige stelling. Um, onder de Jong strafrechtadvocaat advocaat. Eens of oneens met die stelling? Eens. Ja, euh, kijk, weet u. In ons systeem is het zo dat de rechter aan Volkswagen Graaf een gevangenisstraf heeft opgelegd van 18 jaar. Dat betekent dat je na 12 jaar voorwaardelijk in vrijheid kunt worden gesteld, en dat zal zijn in mei 2014. Ja, volgend jaar. En voorafgaande aan die voorwaardelijke in vrijheidstelling zul je. Middels een gedoseerd vrijhedenbeleid, zoals de Raad voor de Strafrechtstoepassing dat zegt. Iemand moeten laten wennen aan uh, zijn terugkeer in de samenleving. En ook omgekeerd de samenleving laten wennen aan de terugkeer ja. van de betreffende gedetineerden. Nou, is dit in, in 99 van de 100 gevallen zo klaar als een klontje volgens ja. mij? Alleen gaat het hier om Volkert van de Graaf, ja. die de eerste politieke moord in Nederland heeft gepleegd. Ja, ik. Ik zie geen verschil met andere gevallen. Kijk, natuurlijk, dat, dat was een, was een verschrikkelijk, verschrikkelijk feit. Een verschrikkelijke moord. En dat heeft enorm veel onrust veroorzaakt in de maatschappij. En kennelijk doet het dat nog steeds. Maar dat neemt niet weg dat Volkert van de Graaf... net zoals u en net zoals ik... een rechtssubject is van de Nederlandse overheid. En dat wij ons moeten houden aan de regels... die het wetboek van strafrecht... Stelt. Ja, wat vindt u dan nou bijvoorbeeld van de eerste politieke reacties? We hebben het net eentje laten horen ja. van de VVD... maar de PVV heeft al gereageerd, uh, het CDA. En die vinden dat hij geen proefverlof moet krijgen... en zij wijzen daarbij op de maatschappelijke onrust die ja. daarover zal ontstaan. Ja. Um, ik vind dat de politiek veel terughoudender zou moeten zijn... met het reageren op beslissingen van de rechter. Want het gaat hier om een beslissing van een rechter. En gelukkig, meneer Van den Berg, is het nog zo in ons land... dat de rechter het laatste woord heeft... En uh, minister, Steven, uh, die, die staatssecretaris Steven zal een nieuwe beslissing moeten nemen, maar hij zal dat moeten doen met inachtneming van de uitspraak van de Raad ja. van Strafrijkstoepassing. Want even over die raad. Hè. Uh, ja. Die heeft zich over die kwestie gebogen. Die komen ja. nu met, met dit advies. Dus dan ja. denk je, nou, een advies mag je ook naar je neerleggen als staatssecretaris of, of niet? Ja, je mag, je mag een advies naast je neerleggen. Alleen, dan moet je daar wel hele zwaarwegende gronden voor hebben. En eh, ik heb de uitspraak, eh, hij is eigenlijk net vers. Dus ik heb hem net, toen u belde, heb ik even eh, die uitspraak bijgepakt En hem even wat nader eh, gelezen. Maar daar wordt wel heel goed gemotiveerd. Want de raad zegt gewoon, ja wacht even. Eh, als hij straks in mei op vrije voeten komt. Dan zal er misschien ook maatschappelijk onrust ontstaan. Hmm. Laat het dan nu maar gebeuren. Maar het is niet gezegd dat het gebeurd is. Er zijn natuurlijk allerlei mensen in de samenleving. Mensen die, die, die handtekeningen, acties gaan, gaan, op touw gaan zetten. En dat vind ik geen goede zaak. We zitten met een uitspraak van de rechter. Dat ja. nakomen. Is dit ook de reden waarom u net bij die keuze zei: Ik, ik zei, Teven staat voor een lastige beslissing. U zei heel uh, ferm nee. Ja. Uh, namelijk, hij moet gewoon het advies overnemen. Ja, hij moet het advies overnemen. Ja. Ja, ik, vind, ik vind ook de, de, de reactie van, van nou, in dit geval de VVD, begrijp ik. Ja, ik vind het een beetje. Uh, ik, ik, ik wil er niet badinerend over doen, maar ik vind het licht hysterisch. En ik vind het een beetje populistisch om nu met de wolf in het bos mee te gaan zitten huilen. Mm. Uh, nee, uh, we hebben een hele goed gemotiveerde uitspraak van de Raad voor de Strafrechtstoepassing. Lees die nou eens, zou ik zeggen. En kom daarna oh. tot een afgewogen oordeel. Want wat schiet de samenleving ermee op als iemand zijn proefverlof wordt onthouden? Daar schieten we helemaal niks mee op. Want kijk, u moet zich voorstellen... als je een hele tijd in de gevangenis hebt gezeten... je bent buiten alles kwijt. Je hebt niks meer, je, je hebt geen huis meer, je hebt geen werk meer. Je sociale netwerk is weg. Dus dat proefverlof, of dat verlof... dat is ervoor om iemand geleidelijk aan... gefaseerd terug te brengen in de samenleving. En hem te laten wennen aan zijn vrijheden. Maar ook de samenleving te laten wennen aan zo iemand. Die dan weer terugkeert in de samenleving. En uh, de betreffende voordelen die kan dan contact te leggen met bijvoorbeeld de reclassering, eh, woningbouwverenigingen, eh, werkgevers. Hij kan dan vanuit die situatie mm. kan die, eh, op zoek naar een goede ja. gestructureerde terugkeer. Na, staan en, en sympathisanten van Pim ja. Fortuyn die zullen zeggen... ja, dank je de koekoek, dat zal mij allemaal de zorg wezen. Hij heeft, uh, uh, ja, heeft een, een, een, een, een politicus vermoord. Ja, hij heeft een politicus vermoord en... Het vermoorden van een politicus is vreselijk... maar het vermoorden van een ander mens is ook vreselijk. En daar hoor ik ook geen nee. protestgeluiden nee. over. Kijk, Ik zei ook nee op de vraag van iedereen heeft recht op proefverlof. En dat zeg ik omdat het recht op proefverlof... altijd is gebonden aan een aantal voorwaarden. Het is niet automatisch zo dat je recht hebt op verlof. Nee, je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gedrag van de gedetineerde in de gevangenis is leidend... en... Er zijn ook weigeringsgronden. Ja, Bijvoorbeeld ja. iemand is, is alcoholverslaafd. of uh, er bestaat uh, de vrees dat iemand direct weer uh, delicten gaat plegen. Dus nou, er, bestaan, er bestaat niet zoiets als een recht op proefverlof. Nee, er bestaat, geen, er bestaat geen recht. Kijk, iedereen heeft er in beginsel recht op, tenzij. Ja, maar je, je, je, of laat ik het zo zeggen, nee, mits. Want ja. je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. En, en die voorwaarden heeft die, die raad ook natuurlijk, neem ik aan, goed ja. bekeken. Of dat, ja. of dat allemaal klopt. Ja. We hoorden net Mark Visser in het nieuws vertellen... dat hij eigenlijk al een keer op ja. een soort van proefverlof is geweest. Be kennelijk bij een begrafenis, weet de telegraaf te melden. Ja, ja dat is kennelijk niet in de publiciteit gekomen. Maar uh, alleen dat al is, uh, is eigenlijk een... een een bewijs van het gelijk van de stelling van... ja, hij moet gewoon op proefverlof kunnen. Mm. Want kennelijk eh, ontstaat er dus niet direct reuring in de maatschappij. Nee, Want uh, dat is natuurlijk toch wat, wat veel mensen nu roepen. Nou, we hebben al, uh, al wat reacties voorbij horen komen. Martin Fortuyn, dat is de broer van Pim Fortuyn. Ja. Die zit, dacht ik, zometeen ook in uh, Dit is de Dag. Uh, zometeen na twee, bij de collega's van de EO. Um, uh, die die, die, die waarschuwde ook voor een uh, maatschappelijke ja. onrust. Een gevaarlijke situatie ook voor Van de Graaf zelf. Ja. Als hij op proefverlof is. Uh, we horen Joost Eertmans uh, is presentator hier op Radio. Maar ja. ook politicus. Die, die riep ook al van hij moet over zijn schouder kijken. En dat soort uh, teksten. Ja. Wat vindt u daarvan? Vind ik, uh, vind ik heel erg kwalijk. Dat, uh, je moet daarmee enorm uitkijken dat je mensen niet op ideeën brengt. En uh, ik zal u zeggen, uh, de veiligheid van de samenleving... maar ook de veiligheid van de betreffende uh, veroordeelde die op verlof gaat... zijn ook afwegingspunten in de beoordeling van... gaat hij wel of gaat hij niet op verlof. Dus daar is ook naar gekeken. Maar uh, ik vind niet dat je moet gaan roepen... oh, hij loopt gevaar. Want je zou wel eens mensen op ideeën kunnen gaan brengen. Je ja. zou wel eens mensen uh, een steuntje in de rug kunnen geven. Met, oh, kijk eens, de politici ja. zeggen het ook. Dus ik ben gevrijwaard. Levensgevaarlijk. Er was, toen de veroordeling was, was er natuurlijk frustratie. Zeker bij de groep nabestaanden ja. en sympathisanten. Die, die gingen er eigenlijk vanuit dat hij gewoon levenslang ja. achter, de, achter de tralies zou gaan. Ja. Dat is niet gebeurd. Maar die mensen moeten zich daar dus bij neerleggen. En dan dus ook de vervolgstappen maar accepteren, vindt u? Ja, dat vind ik wel. Het is, het is, het is nog steeds zo, gelukkig, maar de rechter heeft hier in Nederland het laatste woord, de rechter heeft gezegd... ik leg hem geen levenslange gevangenisstraf op. Hij uh, had daar zijn redenen voor, kennelijk. Ik leg hem gevangenisstraf op van 18 jaar. Had wel ook kunnen zeggen, ik leg hem gevangenisstraf op van 20 jaar. Dat was toen, meen ik, de, de uh, langste tijdelijke gevangenisstraf. Mm -hmm. Nu is dat 30. En hij heeft uitdrukkelijk niet gekozen voor levenslang. Ja. En kunt u dat nog eens even uitleggen hoe dat nou zit? Want hij heeft dan twee derde uitgezeten en ja. zou dus volgend jaar dan vrijkomen. Hoe ja. zit dat precies? Want hij is voor 18 jaar veroordeeld. Ja. Uh, als je in Nederland grofweg gezegd... een gevangenisstraf krijgt van langer dan twee jaar... dan uh, word je voorwaardelijk in vrijheid gesteld... als je uh, derde daarvan hebt uitgezeten. Dus dat betekent dat in een geval van 18 jaar... word je uh, in vrijheid gesteld na 12 jaar. Dat is aan voorwaarden gebonden. Dus dat wil zeggen dat daar gelden algemene voorwaarden. namelijk je mag niet opnieuw strafbare feiten plegen... en er gelden allerlei bijzondere voorwaarden... en die kunnen worden opgelegd... staan ook allemaal in de wet... en die kunnen worden opgelegd door de officier van justitie... gecontroleerd door de reclassering. Bijvoorbeeld een meldingsgebod... een locatieverbod, een contactverbod... Een, een, een, de verplichting om je te laten behandelen... een verbod op alcoholgebruik... of drugsgebruik. Nou, hou je je daar niet aan... Dan kan de officier van justitie zeggen. Hé, hey, wacht eens, wie heb je er niet aan gehouden? Jij gaat terug. Ja. En dan kan hij aan de rechter vragen om uh, ten uitvoerlegging van het restant van je gevangenisstraf. Okay. Dus dat, dat, daar staat nog wel wat op het spel. Ja. Okay. Voor hem ook, zes jaar. Ja. Oké, okay, uh, nou, dat, dat zijn de beschietingen vooraf, zou ik maar even zeggen. Ja. Uh, we gaan uh, kijken wat onze luisteraars vinden. En ik kom zo meteen graag bij u terug, meneer de, de Jong, om die uh, reacties door te nemen. Strafrechtadvocaat onder de is onze gast vanmiddag. Hij uh, zegt heel duidelijk, eens op de stelling, Volkert van de Graaf moet met proefverlof kunnen. Um, dat hebben veel meer mensen gedaan op onze site. En ik ga nog even verversen, dan hebben we echt de laatste aftrap voordat we naar de bellers gaan. 1360 mensen, 32% eens met de stelling, 68% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goed. ik ben het heel erg oneens met deze stelling. En ik vind het ook heel erg dat deze meneer volledig die bij u zit... meneer de Jong volledig voorbij gaat aan het feit... dat al deze slachtoffers van uh, dergelijke delicten... daar gaat het volledig gaan bij in dat gevoel. Ja. Meneer, sorry mevrouw, maar mag ik, mag, ik, mag ik even... want uw lijn valt af en toe weg, dus u bent echt moeilijk te, te verstaan. Okay. Uh, doe even snel uw, uw beter, de kern van, meneer van de, uw... Meneer van de G... Die is heel gevaarlijk. Hij heeft namelijk meerdere maals gezegd dat hij dit nogmaals zal doen. Dus hij is een gevaar voor de samenleving. Daarmee heeft hij niet zomaar een politicus vermoord. Hij heeft een politicus vermoord om zijn stellingen en om zijn standpunten. En om zijn mening. Ja. Dus hij heeft de democratie vermoord. En ik vind dat deze meneer die bij u zit, die gaat daar volledig aan voorbij. Die dacht, okay. ja, het valt allemaal wel mee. Dat maar... punt hebt u gemaakt. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. u spreekt met Sjaak van der Wel uit Nieuwegein. Dag Sjaak. Ja, ik kan me helemaal niet vinden in de opmerking van die mevrouw. Daar spreekt weer een stuk emotie uit. Er is in een kwestie van uh, meneer Van der G een uh, beroep aangetekend. Dat is toegewezen aan meneer. En dan heeft hij gewoon recht op dat proefverlof. Eens met de stelling kortom. Dank u wel. Stampert goedemiddag. Hallo, met wie? Ja, met mevrouw Overbeek. Mevrouw Overbeek, zeg het maar. Ja, nou, recht. Deze jongen heeft totaal geen recht... Hij heeft iemand het leven benomen. En als je met volkert van de graaf heeft, iemand vermoord. En dan heb je zelf ook geen recht eigenlijk op leven. Maar de slappe hap in Nederland is dan mm -hmm. maar 18 jaar. En daar moet ook geen maand van af. Maar mevrouw, u zegt, u zegt hij heeft daar geen recht op. Er zijn meer mensen die iemand vermoorden, hoe vreselijk dat ook is. En die, is vreselijk. Die, die, nee, maar die mogen wel op proefverlof. En waarom nee, zou hij dat dan niet mogen? Nee, dat vind ik niet op deze man levensgevaarlijk. Oké, okay, dank u wel. StampenL, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. met René van der Meer. Jurgen, even de eerste opmerking met je politieke woord. De eerste politiek woord was Johan van de Oldenbandenveld. Ja, ja, oké. Okay. Ja, okie dokie. <laughs> ja, Ik ben het eens met de stelling. En uh, het punt is, je moet geen verschil gaan maken met een politieke moord of een kindermoord of een ding. We hebben dat recht en dat moeten we zo houden. Oké, okay, kort en krachtig ook weer. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben helemaal geen fortuinist en niet van ons puntje, Maar hij is, uh, heeft inderdaad de democratie vermoord. Geen spijt. En uh, ik had er toch niet aan moeten denken dat we een relnicht uh, ook in het buitenland ons zou vertegenwoordigen. Maar het, het, het is in het algemeen belang dat hij niet buiten komt, uh, uh, ook voor zijn eigen belang. Ja, maar buiten komt hij sowieso een keer, hè? Ja, dat vind ik eigenlijk ook niet, want ik vind hem geen gewone moordenaar. Hij mm -hmm. heeft inderdaad... Uh, het rechtsstelsel van de democratie tot in zijn grondvesten vermoord. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Hallo. Zeg hem maar. Ja, uh, met Gerrit uh, Spanneveld. Ik heb zelf twintig jaar gezeten, waaronder ook vermoord. Ik heb er onlangs een boek over geschreven. En uh, ik vind wel dat hij uh, verlof moet krijgen. Want als je verlof krijgt, dan moet je aan een bepaald criterium voldoen. En als jij in de gevangenis gedragen hebt en niks verkeerd hebt gedaan, dan geldt dat voor iedereen. Gelijke monniken, gelijke kappen. En als wij het daar in onze democratie niet mee eens zijn, dan moeten we ons rechtsstelsel gaan veranderen. En dan moeten we daar een referendum over houden. Duidelijk. Dankjewel. Stampen goedemiddag. Ja, goedemiddag, ben ik aan de beurt. Ja. Ja, goedemiddag Jurgen. Ik luister wel eens vaak, heel vaak. Heel goed. Maar weet jij niet dat uh, Volkert van der G geen strafblad had? Voor hij die... had toch geen strafblad. Voor die tijd? Nee, dan moeten de mensen voordat hij dat deed, dan moeten de mensen zich niet zo druk maken. Want Pim Fortuyn had gezegd. Uh, ga maar door met de nerdse fokkerij. En toen sloegen de stoppen bij, bij Volker door. En ah. dat was het. En meer heeft hij niet gedaan. Nee, ja goed, hij heeft intussen heeft hij iemand vermoord natuurlijk. Dus ja, wat, wat ook de aanleiding is, dat kan gedaan. je toch nooit goed praten? Nee, nee, nee, meer heeft hij niet gedaan. Nee. Hij heeft ook recht op, op, op als de straf uitgezeten heeft. Hij doet het echt niet meer. Oké, okay, nou, dank u wel. heel goeiemiddag. Hallo, Medeo. Elko. Hallo, Elko. Hoi, met Elko Nijmegen. Uh, wanneer beginnen mensen nou eens een keer te begrijpen dat... Uh, dat mensen zelf beschermd worden door dezelfde wetten die volgens de graaf beschermen. Men ziet dat niet in. Het is gewoon een onderdeel van de rechtsstaat, dit. Ja, en dus zeg je eens tegen de stelling? Eh, ja, absoluut. Ja, ja. Du duidelijk. Dankjewel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag, mevrouw Franko ik ben het ook wel eens met de stelling... maar ik vind het wel vreemd dat bijvoorbeeld zo'n Mohamed B... die ook een, politie, die ook een moord pleegt met voorbedachte raden... wel levenslang krijgt en Volkert van de G niet. En als ik dan die hele ontwikkeling weer terugdenk aan Vertuin... wat er allemaal omheen gebeurd is... toen de moord en daarna de rechtspraak met rechters... die toch P van de A aanhangers waren... Dan, dan heeft dat mij veranderd als mens. Dan denk ik, in, dan denk ik in, bij mezelf, en ik vind het heel erg om te zeggen... dat het me eigenlijk niks kan schelen als er morgen een andere politicus doodgeschoten wordt van de andere kant... Uh. want dan denk ik ja want het dan, is net alsof iedereen er lak aan heeft ja, maar dat, dat, dat kan je toch niet zeggen wat, nee maar frank wat, ja? dat, dat, dat kan je toch niet zomaar zeggen en bovendien de aanname dat het P van de waren dat, dat, hoezo ja die meneer van de molen was het P van die, ja, die, die kwam uit dezelfde die kwam uit categorie als volk van je je kan toch niet een politieke moord met voorbedachte garen... Dat, je, dat, dat kan toch niet. Ja, waarom wordt die Mohammed B? Die pleegt ook een moord, maar ja. voorbedacht eruit. Dat is de die moordenaar van Theo van, van Gogh, voor de, voor de goede orde nog even. Ja, maar ja. is dat discriminatie dan? Waarom ja. wordt de moslim dan wel levenslang veroordeeld? Ja. het van de Graaf? Niet? Ik vind het, ik vind het ja. vreemd. Okay, de maar, van maar, de Graaf was erger dan moord. Ja. Dan dan met B. Oké, okay, dat gaat over de straf, maar nu even over dat proeflof. Daarvan zeg jij, als je met, het, met, met de wet in de hand. vind je ook dat zelfs hij uh, dat proeflof moet ja, dat kunnen. doen? Ja, ja. natuurlijk, die uitspraak is zo geweest. Ja. Maar mijn geloof in de rechterlijke macht is totaal teniet gedaan. door ja. die uitspraak. Oké, okay, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met George Dusherme. Dag, Sjors. Hallo. Um, ja, ik ben het ook wel eens met de een stelling, laat maar gewoon, uh, laat maar gewoon vrij. Ja, je hebt niks met, met alle, uh, nou ja, toch ook emotionele reacties die we ook hier nu weer horen. Van mensen die zeggen, nou, dat, dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik begrijp de emotie heel erg goed. Uh, wij hebben een hele tijd geleden op dit uh, stukje aardbol met z'n allen besloten... dat wij Montesquieu omarmen, hè, de triaspolitica. Ja. En daar hebben wij besloten van, als iemand iets gedaan heeft, dan krijg je daar een straf voor. En of je moet strafmaat aanpakken, of je moet daar duidelijker zijn in de wetgeving... dat de rechters ook de mogelijkheid hebben om meer levenslang te geven. Mm. En uh, uh, of je moet ervoor zorgen... Dat, uh, dat zo iemand gewoon inderdaad terug in de maatschappij kan. Ja, en met alle gevolgen er weliswaar van dien. Want als er vandaag nog iemand komt die hem omlegt, dan kun je bijna zeggen: van ja, ja, dat kan natuurlijk niet. Maar het was een beetje te verwachten. Ja, ja. Dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ben ik in de uitzending? Ja. Laatste. Ja. Oké, okay, ja, ik was ja, ik was bellet 2, maar de verbinding werd verbroken. Um, ik ben het uh, inderdaad ook eens met de stelling. De man moet gewoon vrij kunnen komen of een proefverlof kunnen krijgen. Die, on, of die onrust die zal blijven bestaan, zeker wanneer die aangewakkerd wordt, notabene door de politiek zelf. Ik, vind ook, ik heb de mening toegedaan dat de politiek zich er helemaal niet mee moet bemoeien. Uh, daar hebben we een rechtelijke macht voor. Als, als dat wegvalt, dan vind ik dat, uh, dat onrecht aan wordt gedaan. Er is een uitspraak gedaan, meneer is een hoger beroep in het gelijk gesteld. Hij moet geproefverlof krijgen en de emoties daarin loslaten. Duidelijk, dank u wel. We gaan snel terug naar uh, stafregeladvocaat Onno de Jong uit Utrecht. Die heeft uh, meegeluisterd. Wat vond u van de reacties, Meneer de Jong? Nou, weet u, uh, u zei net 38% procent, uh, uh, eens of one, nee, eens en, en acht, uh, 62% oneens. oneens. Maar ik, als ik zo de reacties beluister, dan vind ik dat nog wel meevallen. Ja, Het lijkt... dit, dit zijn de bellers. We hebben ook nog een site hè, waar mensen ja. ook gewoon mogen stemmen. En zo. Dus nou. ik ga zo meteen de tussenstand bekendmaken. Maar... Nou ja, heel veel reacties ingegeven door emotie. Dat begrijp ik. Uh, maar een aantal reacties met name die meneer die zegt van ja we hebben Montesquieu onarmt we hebben de, de trias politica en dat de betekent dat de, de scheiding der machten ja. en dat betekent dat die politiek eens een keer moet leren om zich niet met de rechtspraak te bemoeien en zeker niet als er een naar aanleiding van een uitspraak want je krijgt dan incidentenpolitiek die leiden tot Heel vaak. Ja. Beroerde wetgeving. Maar wat je ook toch in reacties doorhoort. is. is uh, nou ja, die, die Frank. die ging daar het verste in, misschien wel. Die, die dan toch twijfels heeft over de rechterlijke macht in Nederland. Ja. En, en dat zeggen advocaten natuurlijk toch. Hoewel het. ja, jullie daar niet altijd. Uh, zeg maar. op je wenken wordt bediend. maar dat we toch vertrouwen moeten hebben in de rechters. Ja, ja laat ik u zeggen. Het is het enige wat we hebben. Het is, het, we hebben niks anders. En. Ons systeem, ons rechtelijke systeem is zo gebouwd dat uh, een rechter onafhankelijk is. En dat hij los van alle emoties, en dat zie je nu ook weer, zijn uitspraak kan doen. En er uh, zei ook een meneer die zei van ja, mensen moeten zich realiseren dat ze beschermd worden door dezelfde wetten die ook volkert van de beschermen. Nou, dat is natuurlijk zo. En mensen realiseren zich dat pas vaak als ze zelf in de positie van een verdachte zitten. Ja. Ja, Het is, want er zit een parallel, ik heb u gisteravond die documentaire over Robert M. op tv heeft gezien, tenminste de advocaten van Robert M. Nou, en die ik die heb dus... hem opgenomen omdat ik ja. zo Champions League te kijken. <laughs> <Okay>. <laughs> Dat was ook een thriller <laughs> trouwens. <laughs> um. Nee, maar daar, daar komt ook dat heel... Ik geloof het laatste woord zelfs van, van Wim Anker... Uh, of, of zijn broer. Ja. Ze lijken nogal op elkaar. Uh, in ieder geval een van de Wim, Ankers zei dat ja. op het eind ook... Van, dat dat ja, toch de bescherming van ons allemaal is. En dat ja. vergeten we natuurlijk wel eens. Ja, kijk, de, de lijnen... tussen, <kijst> tussen, tussen uh, vrij rondlopen... buiten als burger en je dingen doen... en vastzitten in een cel op verdenking van een misdrijf... die is zo verschrikkelijk dun, meneer Van der Meer... dat, dat, dat kan bijna niet dunner. Dat maakt en, u dagelijks mee? Ja, dat maakt dagelijks mee. En je zit zo van de ene kant aan de andere kant. En we hebben recentelijk het voorbeeld gehad... van die mensen die 32 dagen vast hebben gezeten... op verdenking van invoer van drugs. Toen bleek dat ze er niks mee te maken hadden. Uh, die waren ondertussen wel zo wat hun woning kwijt. Dan zit je 32 dagen vast. Het gaat zo makkelijk. Je mm. zit hier zo makkelijk in voorlopig rechtnis. Dan mag je echt en, blij zijn dat je een rechtelijke toets hebt. En, en u zegt dus vertrouwen hebben in, in de rechtspraak. Ja. In dit geval uh, ook in uh, het advies wat daar neergelegd is. Want dat is inderdaad niet een dun A4'tje van een uh, paar zinnen. Daar zit een heel rapport achter. Uh, we gaan kijken wat Teven gaat doen. Hij zegt dat hij een weken tijd gaat nemen om uh, hier een beslissing over te nemen. Maar ja. u bent er duidelijk over. Nou, ik hoop dat hij snel duidelijkheid geeft en dat hij het advies overneemt. Dank voor de komst naar hier, Prafregaadvocaat Onder de jongen. U kunt blijven stemmen op onze stelling. Die staat dus op www.stand.nl. Ik ga nog maar een keer verversen. 1600 mensen ruim gestemd. 36% is het eens met de stelling. 64% is het oneens. Er is wel wat veranderd in die percentages. Zometeen na twee in Dit is de Dag wordt er uitgebreid over doorgesproken. Ik wens u een prettig woensdag verder. Goedemiddag.